Het overleg binnen de coalitie over de kwestie Irak duurt voort. Er gaan tekstvoorstellen over en weer, maar er is nog geen overeenstemming. Hoewel in Den Haag al de hele dag een crisissfeer hangt, hebben de partijen wel de wil om eruit te komen. Op dit moment praat premier Balkenende in het torentje weer met de vicepremiers Bos en Rauvoet. Rauvoet zei voor hij naar binnen ging dat de partijen wat hem betreft het overleg afronden. We moeten hier gewoon uitkomen, voegde hij eraan toe. Het conflict draait om de eis van de Partij van de Arbeid dat premier Balkenende minder afstand neemt van de conclusies van de commissie Davids. De oppositie wil vanavond nog over de kwestie debatteren. De aardbeving in Haiti lijkt een ramp van enorme omvang te worden. De premier van het land heeft bij CNN gezegd dat er zeker 100.000 doden zijn. President Preval had al gesproken van een catastrofe. De aardbeving met een kracht van zeven op de schaal van Richter heeft grote delen van de hoofdstad Port-au-Prince verwoest. In de stad heerst totale chaos. Telefoonlijnen werken niet en vrijwel overal is de elektriciteit uitgevallen. Het enige ziekenhuis dat nog functioneert kan de stroomgewonden niet aan. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekt vanavond een Nederlands reddingsteam naar Haiti. De gemeenteraad van Maastricht praat vanavond over de positie van burgemeester Leers. De CDA-burgemeester moet verantwoording afleggen over zijn vakantievilla in Bulgarije. Hij kocht het huis in 2006 op persoonlijke titel. Toen het project financieel dreigde te mislukken, zou Leers zijn positie als burgemeester hebben misbruikt om in Bulgarije dingen te gedaan te krijgen. Het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten zegt dat Leers niets onwettigs heeft gedaan en Leers eigen CDA steunt hem. Het weer in het zuiden en midden af en toe sneeuw. In het noorden vriest het licht. Daar wordt ook nog sneeuw verwacht. Morgen bewolkt, overwegend droog. En morgenmiddag dooit het bijna overal. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM Klassiek.